Kringen, ...hypotheken en belastingzaken. Tevens zijn wij zelfstandig intermediair Regiobank. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op bendersadviesgroep.nl Beste RKC'ers, we staan voor het jaar van de waarheid. Dit jaar willen we samen met jullie weer de weg omhoog inslaan. Zorg dus dat je er ook komend seizoen weer bij bent op Manfield Road. Je vindt alle informatie over onze mooie club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 Albert Heijn Jansen, Bloemenoordplein Waalwijk, zet de tijd op 11 uur. Ik ben Casper Meijer. Ga zo snel mogelijk weg van orkaan Irma. Don't worry about it. Just get out of its way. Dat zei president Trump. Florida maakt zich op voor de komst van orkaan Irma. In het zuiden van de Amerikaanse staat zijn bomen omgewaaid en zitten zo'n 300.000 mensen zonder stroom. Ook de gouverneur van Florida roept mensen op om te vertrekken. If you have been ordered to evacuate, you need to leave. Now. This is your last chance to make a good decision. More than 6.5 miljoen Floridians have been ordered to evacuate. Do not put yourself or your family's life at risk. Die andere orkaan José is vannacht langs Sint Maarten getrokken. Omdat het oog van de storm ruim 100 kilometer wegbleef van het eiland lijkt de schade mee te vallen. Vanochtend kwam een van de eerste toeristen vanuit Sint Maarten aan op Schiphol. Weet je, je ziet iedereen weer uh, waarvan je nog niet het idee had van hoe lang je ze niet zou zien. Totale verwoestheid, grote schaal, plunderingen, brovingen. We hebben gewoon heel veel geluk gehad, echt heel veel geluk gehad. Dat wij met die alle, allereerste vlucht uh, mee konden. Alle Nederlandse toeristen die op Sint Maarten zijn, worden vandaag met vliegtuigen van het leger naar Curaçao gebracht. Vanaf daar kunnen ze dan terug naar Nederland. Koning Willem-Alexander is vandaag samen met minister Plasterk op Curaçao en bezoekt daar slachtoffers. De in de Australische stad Sydney zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor het homohuwelijk. Met regenboogvlaggen zijn ze trots door de straten gelopen, vertelt deze vrouw. Ik denk het is They said before, this is LGBTIQ rights rally ever in Australian history. Vanaf morgen mogen Australiërs in een brief zeggen wat ze vinden van de invoering van het homohuwelijk. Australië is het laatste westerse Engels sprekende land waar homo's en sbns nog niet mogen trouwen. Het weer. Vandaag soms zon en een enkele buien, met name in de kustprovincies. Het wordt een graad of 18. Vanavond vanuit het westen regen en de komende dagen blijft het ook regenachtig. En dat was het nieuws van NOS op 3.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 Goedemorgen. De laatste uur is weer gegaan. Welkom bij Langstraat FM en NL. Kijken of je de goede schoenen aan aanleg vandaag. Wat een heerlijk evenement is dat toch, ja. dat is achter van de Langstraat op uh, Langstraat FM en Langstraat NL. Ook op de tv zijn we het ontvangen met uh, deze fantastische loop. Ik zat even te tellen vandaag, langs de route. Dat was wel een opgave hoor, 2613 starters tijdens de dag. Dat was heel wat hoor. Ja. En je moet goede conditie hebben. En uh, nou ja, wij zijn er in elk geval uh, met deze radioshow tot twee uur. En na twee uur ga ik de stad in. Ga ik ook een beetje verslag doen. Dus dat gaat uh, helemaal helemaal komen hier op uh, Langstraat FM en Langstraat NL. Goed, welkom in elk geval. Want uh, we gaan uh, van alles doen. En uh, ja, leuke liedjes draaien natuurlijk. En ja, mocht je iets te melden hebben... dan uh, kun je dat uh, naar ons tweeten of je kunt dat uh, naar ons mailen. En dan uh, komt het allemaal uh, vanzelf goed. Goed zo, muziek. En kom komt mee. Still smile. Vanavond is het een beetje achteruit hangen en zo. Lekker relax op de parkruk. er even relaxen en zo. Niet voor het wandelen natuurlijk wat nuttigen op zijn Brabants. Maar dat doe je natuurlijk gewoon na het wandelen. En wij doen dat in elk geval tot vijf uur. En na vijf uur, ja, dan is het live verslag hier op de radio in elk geval klaar. Da, da, da, da, da, da. De dijk hoorde je met Laat het vanavond gebeuren. En Arno is in Kaatsheuvel. Arno, waar ben je? In Kaatsheuvel natuurlijk. Hé, hey, hé. Hey. Ja, goedemorgen. Uh, Arno van der Meerak hier in Kaatsheuvel. We staan op de hoek bij de Kapelstraat uh, Antoniestraat. En uh, het is hier feest in Kaatsheuvel. De uh, lopers komen hier voorbij. Die moeten nog een uh, aardig stukje, zoals je nou mogelijk kunt zien. Ze zijn niet meer uh, allemaal even fit. Even kijken of ik een uh, loper... Uh, Even kan interviewen. Goedemorgen! Goedemorgen! Alles goed? Ja hoor. Hoe gaat-ie? Goed. Hoe gaat -ie? goed ja. Daar staat de camera. Oh, daar staat de camera. Ja, ja. Goed, dat is een ja. bekende uit Druhne. Ja, dat klopt. En jij ook? Ja, ja, ja. Hoe heb je het ervaren tot nu toe? Oh, goed. We hebben een goede wegen gehad. dus. Uh, ja. We hebben geluk gehad. Gaat het nog goed, verder? Ja, het gaat heel goed. Nou, nog een klein stukje. Hè? Ja, nog laatst een laatste paar kilometer. Nou, hey, succes hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Een van de lopers die weer doorgaat. We gaan eventjes tussen het publiek. We gaan even kijken of hier wat dames kunnen interviewen. Ik, ik loop er even tussenin. Even kijken of het gaat lukken, jongens. Ik, ik, ik weet niet of het, of het lukt. Even, even aan de kant, want jullie staan allemaal in beeld. Uh, zo? We staan hier allemaal tussen feestvierende dames en ik heb hier Rachel naast me staan. Goedemorgen Rachel. Goedemorgen. Hoe Hallo. gaat het? Ja goed, gezellig Leck. hier. Ja, leuk hier. He? Echt wel. Ja. Allemaal vriendinnen? Allemaal vriendinnen. Ja, gezellig je... clubje zo. Ja, hoe heet ze allemaal? Dat is uh, Lidewij. Ingrid, van Laarhoven-Smulders. En hier hebben we onze pot. Dat is de Pint, Melissa. Die heeft altijd de portemonnee op zak. Oh, dat is, dat is goed. Ja. Ah, jullie hebben dat leuk georganiseerd. Ik ja, hoorde het net dat, dat dat allemaal gesponsord is. Klopt. Um, um, Joost Donders, die uh, heeft de drankjes verzorgd vandaag. Okay, okay. Um, BSL, bouwservice Lensveld, uh, heeft voor de drankjes, uh, voor het, uh, voor het een hapje gezorgd. Zo. En we hebben nog uh, BM-sound uh, van de muziek. Dit is ja, Jockey. Dit is Jockey, ja. En vanaf hoe laat vanmorgen zijn jullie hier? Uh, de opbouwers zijn vanochtend om half zes, zes uur begonnen. Zo, jullie waren er ook al bij? Uh, nou, wij hebben ons eigen nog even omgedraaid. was okay. <laughs> En tot hoe laat gaat het feest door hier? Ik uh, geloof tot, uh, ja, tot de laatste weer terug tot gaat naar huis. Nee, nee, nee, ik denk een euro of drie, vier, zo. Ja. Nou, leuk hier, gezellig. Ja, zeker. En het weer uh, werkt helemaal mee, de zonscherm. Ja, als het zonnetje erbij is, is het al lang goed, hè. Oké, okay. ik wens jullie ja. nog heel veel plezier. Ja, succes vandaag. Uh, Dank je wel. Goed zo. Okay. Dames, tot ziens. iets. Hoi. We kijken nog even of we een paar uh, lopers uh, kunnen interviewen, want die moeten nog een klein stukje met de takken van de langstraat en de ene die loopt er wat uh, fitter bij dan uh, de andere. Ik ga even kijken of ik er tussenin ga lopen. Daar is de camera. Dus we gaan even kijken, daar, daar komen nog wat lopers aan. En zoals u ziet, de ene loopt wat uh, fitter weer dan uh, de andere. Dat is het mooie altijd om te zien. Ik zie hier uh, 2137, 2435, 21, nee, 2434. En als u thuis de computer bij de hand hebt, dan kunt u misschien kijken of u... Uh... Mag ik u iets vragen? Nee. Nee? Oké. Okay. Die, die willen terug naar de, naar de finish. Ja, ze zijn niet meer allemaal uh, even fit. Ik weet niet of er nog iemand hier... Mag ik u iets vragen? Goedemorgen, hoe gaat het? Ja, moeizaam. Moeizaam? En waar kom je vandaan? Afscher. Oh, Succes! Ja, het is uh, best pittig hoor. Uh, ik heb iets te doen. 80 kilometer. En uh, ja, ik zou zeggen, terug naar de studio. Uh, naar de heren daar. Ja, goed, dankjewel Anna. Erik, nou, terug naar jou? Ja, ik ben een beetje jaloers op jou, want het is daar hartstikke gezellig. En straks ga ik er ook een beetje van proeven natuurlijk. Hè? Goed, de hoogste tijd, want uh, we gaan weer muziek draaien. Ja. Never to come back a deeper blue i could not foresee this thing happening to you En Painted in Black. De geschiedenis van de 80 gaat trouwens wel even een tijdje terug. Want als we even in de geschiedenis kijken: dan uh, zien we dat die ooit is bedacht door de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963. Ja, goeiedag, dag zeg. En de eerste 80 van de Langstraat werd gehouden in 1981. De tocht werd in het leven geroepen om de braderie in het centrum van Waalwijk nieuw leven in te blazen. Een jaar later werd het evenement, ditmaal onafhankelijk van de braderie, nogmaals georganiseerd. En toen werd de stichting op de 80 van de Langstraat geboren. Het ja. is zo zomaar een loopje natuurlijk. Je moet er wel eventjes uh, voor oefenen en trainen. Al hoorde ik vannacht trouwens uh, in uh, de radioshows op uh, Langstraat FM en NL... ook dat de mensen ongetraind uh, aan de staats zijn verschenen. En uh, ja, ik ben ook een beetje benieuwd misschien straks dat de verslaggeving er ook wat mee kan doen. Of er wat uh, mensen ook ongetraind tot zover nog heel goed uitgekomen zijn. Ja, goed. Oké, okay, de Rolling Stones hoorde je met Penny Black. Dit is De 80 van de Langstraat en we zijn live. En hier is twee Hielman en Breakaway. Een aanvragen of een wandelaar aanmoedigen. Bel dan nu 0416 652 652. Je praat zal jij me vergeten, maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Maar avond gaat het gebeuren. Nee, dit kan niet kapot. Sluit alle ramen en turen, Maar napel gaat de sleutel in het slot. Maak me gek, maak me gek met je mond. Maak me gek, ja de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij. Je vingers je zoen, dit avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek op de zonnige zetel, kom daar! Dan zal je voor mij staan En dan lach ik je toe We weten wat er gaat komen Maar alleen nog niet hoe Je laat me bloed snel stromen Sinds ik jou tegenkwam. kwam Die had ik nooit te Voor Door jou staat heel mijn hart in vuur en vlak Maak me gek, maak me gek met je mond Maakt me gek, ja, de vonken die vliegen niet rond. Je maakt me gek. Maak me gek van verlangen als jij naar me laat Maak me gek met je vingertjes zoem. Deze avond wil ik nog heel vaak over doen. De meeste mensen kennen natuurlijk Gerard Joling van Geer en Goor. Maar ik ken deze Gerard nog uit de tijd van One Way Ticket to the Tropics. Ja, dat is zo'n liedje wat hij toen uitgebracht had. Dat was eigenlijk de start van, uh, van, uh, van Gerard Joling. Jawel. Maak me recht met je vingers, En toen was hij ook in de studio geweest. En toen was het een hele toffe, bescheiden man. Maar als je dat nu bijvoorbeeld ziet, hij is nog steeds tof. Maar bescheiden is hij niet meer als je hem op de tv ziet. Hij lacht eigenlijk constant. Hè. Dit is de 80 van de Langstraat Live op Langstraat TV met Langstraat.nl en Langstraat TV. We zijn gek op tweetjes. Doe dat eventjes. Hashtag, doe de 80. En dan komt het allemaal vanzelf goed hè. Yeah. En mocht je nou toevallig naar de finish toe gaan... dan zijn er twee nieuwe binnenpraters die hun best doen om de lopers over de finish te halen. Na 80 kilometer is dat voor iedere loper een bijzondere gebeurtenis. Zo staat er op de website te lezen. 80 van de langstraat.nl uh, John Snijders en Teun Aarde. Ja, dat zijn de twee die het uh, doen. Ja. En ik heb ze eventjes gehoord. Nou, slapkletsen kunnen ze... Wat betreft misschien een leuke sollicitatie doen naar Langstraat FM of Langstraat NL, want daar zijn we dol op. Hier is eerst Dan Hartman, eventjes uit de uh, good old days. We light my fire. Langstraat is ook live te zien op Langstraat TV, Ziggo Kanaal 42. En ook op internet www.langstraatmedia.nl Daarvoor draaiden we hem eigenlijk, pick up your feet, want dat is het vandaag. Een beetje omhoog teeren, want anders kom je niet vooruit natuurlijk. Sniffen de drive a seat. Goed, we gaan even terug naar Arno. Want Arno is ook ergens, als het goed is. Kijk even naar links. Ik heb hier trouwens grote schermen links. Arno, ben je er? Hey, ja, goedemorgen Erik, we ja. staan hier live in de Kaasheuvel, in de Europa Land. En het is hier volop feest. We staan hier zelfs bij een heel groot uh, led waar uh, iedereen ons allemaal kan volgen. Ik... En ik sta hier naast meneer? Boor. Borg! Meneer Koch. Boor. Maar zeg maar Peter. Oh, Peter. Ja. Ah Peter. Goedemorgen Peter. Leuk hey. feestje hier zo. Ja inderdaad leuk feestje. Tachtig ja. van de Langstraat Dat is altijd wel weer een happening. Hè? Is het elk jaar een feest hier? Elk jaar zijn we hier en uh, elk jaar zijn we mensen aan het moedigen. En jij woont ook uh, hier? Ik, uh, nee, wij zijn hier op visite. Ah. En uh, ja, daar uh, hoort een pilsje bij en er wordt uh, gezelligheid bij. Ja, Het is 1,5 uh, is een feest hier zo. Ja. Een groot feest. Je kunt ook zien, jullie zijn nu uh, live te zien in uh, heel Wauwijk. Ja, Wij proberen de mensen aan te moedigen. Wij proberen uh, mensen een hart onder de riem te steken. Ja, gewoon een stukje gezelligheid. Ja. Dat doen jullie elk jaar? Dat doen we elk jaar. En ja. voor de hoeveelste keer is dit nu? Dit is in ieder geval voor de derde keer dat ik het weet. En uh, ja, mensen vinden het ook wel leuk. Ja, het is, uh, het is heel leuk. die feest hier zo Ja, uh, zo wel strommelers. <laughs> ik ga nog even een van de lopers interviewen. Dankjewel Peter. Uh, Oké, okay, prima. veel plezier. Oké, okay, doei doei. Dankjewel. Goedemorgen, mag ik u iets vragen? Ja. Hoe bent uw naam? Jolanda. Daar is de camera, dus uh, u bent nou op tv. Ja, hoi. Hoi. Hoe gaat het? Oh, sorry. Uh, goed. Ja, ja, prima. Ja, ja. We ja. ongeveer een kilometer op acht. Ja, ik ging uh, toppie, ging als een speer. Ja? ja. Voor de eerste keer Zo. Ik denk dat we dat ik rond een uur of één al daar ben. Dus, uh, en waar komt u vandaan? Uit Tilburg. Oh, Oké, okay. nou, ze kunnen u ook meevolgen in Tilburg, Ablom TV, dus okay. dat is leuk. Mooi. Ja? Ja. Hebben jullie nog bekenden langs uh, de route gezien? Uh, ja, net een vriendin van mij, helemaal uit Oosterhout. En uh, ja, onderweg vannacht nog een paar mensen. Ja, leuk. En ik wacht dadelijk in uh, Waarwijk. Uh, mijn man en met uh, mijn zoon. Dus, uh, en nog vrienden hier in uh, Kaasheuvel. Dus komt goed? Nou, leuk. En uh, mijn maatjes zijn onderweg: Carola en uh, Mariette. Ja? Daar heb ik heel de nacht mee samengelopen, maar nu ben ik net iets sneller. Ja. Dus maar, zij komen eraan. Nou, hartstikke goed. goed. Hey, succes! de ja, beleidstreek. Dankjewel. Nou, zoals je ziet is het volop feest hier zo in de europa laden Kaasheuvel. En uh, ja, de lopers komen 1 en 1 voorbij. Hier komt 1229 voorbij. Succes, nog 8 kilometer. Hier meneer 1005, hallo. Goeiedag, goeiedag. goeiedag. Weet ik dat jij in beeld bent? Ja, dat weet ik ja. Oh. Maar jij ook dan? Ja, ik eh... als je daar naar de camera kijkt, dan ben je helemaal in beeld. Oké. Okay. Goedemorgen, ik uh, Ik ben kapot. Ik ben, ja, ik, ik ben ik helemaal het, ja. ik ben echt heel klopt. En hoeveel heb mee keer, keer, ik keer heb je ermee gelopen? keer Ik heb al uh, nu voor de derde keer al uh, gelopen. Een stukje zo. Uh, ja, zeker, zeker al. Ja. Ik, ik wil gewoon zeggen. Dat het gezellig is Oké, okay, nou, Gaat ga het er door. Ja, en ik hoop, ik wil jullie uh, in ieder geval uh, goede uitzending hebben. Helemaal. En zij ja, is uh, jarig in ieder geval, dus daar doen we ook wel extra's voor. Ah, oh, Romy. Romy. Romy. Romy. Romy. Romy. Romy. Romy. Kom eens even, kom eens even. Kom eens even. Nee, Ro Romy wil niet. Nee, Romy wil niet. Nee, <laughs> maar nee, het is wel... Een stukje... Ja, een klein stukje. Ja. Ga ja, je die kant op? Ja, ga je die kant op? Ja, oké, okay. oké, die kant op. Mannen laten mag keus. Ja, eerlijk zoals je kunt zien is het uh, hartstikke gezellig hier. zo. Verjaardagen, uh, leuke mensen. Allemaal mensen die uh, de 80 lopen. Deze mevrouw, Yvonne. Hallo, hey. mag je iets vragen? Ja, hartstikke. aan de camera. Mooi oh, in de camera. Ja, ja. ja en, fijn, dadelijk. We hebben een kleine vertraging. Okay. Maar, uh, hoe gaat het? Ja, gaat prima. Ja, ja zeker. Goeie, goed weer. Lekker. Uh... Je ziet er nog hartstikke fit uit. Ja. Net of je het elke dag doet. Ja, ik ben wel moe, maar ja? Ja, wel, dat wel, dat heeft iedereen. Hè? Anders zou zouden liegen natuurlijk. Het is de eerste oh. keer dat je meeloopt. De vierde. De vierde. Ja. Helemaal toppie en allemaal goed geregeld. Oké, okay. ja? Ja? Ja? Nou, ja. dankjewel, succes hè. Yvonne die voorbij kwam met de 80 van de Langstraat. En het is hier uh, volop feest in uh, Kaatsheuvel. De lopers komen hier voorbij, ze moeten nog ongeveer een kilometer of uh, acht. En dan zijn ze bij de finish. Ik zou zeggen, Erik. We gaan terug naar de studio vanuit Kaatsheuvel namens uh, ons het hele team hier zo. Uh, terug naar de studio in Waalwijk. Nou, Dankjewel. hartstikke goed Arno. Ja, is wel leuk, want uh, je ziet dan, uh, we hebben hier ook beelden hier aan de linkerkant En natuurlijk uh, in heel de regio op Langstra TV alle beelden te bekijken. En wij zien dan de verslaggever staan. En hij zei net, had net die dame, uh, zeg maar. En hij trekt ze eigenlijk eerst van de weg af. En dan zegt hij, mag ik u wat vragen? Ja, dan kan ze niet anders meer natuurlijk. Het haaltje erbij. Ik heb nog ergens een avontuur en een leuke documentaire gezien van, Queen, van Freddie Mercury. Ja, wat een leven heeft die man gehad. Hè? En Zo tragisch, allemaal overleden aan AIDS. Wat een breakthrough! Dit is de 80 van de Langstraat en we zijn vandaag live. En René is in Kaatsheuvel en als het goed is bij de EHBO. René, zeg het maar. Ja, en dat is niet voor mezelf. Ik sta hier inderdaad nog in Kaatsheuvel op de markt en daar is ook een EHBO-post. En dat is natuurlijk een mooie kans om eens even te horen hoe het met de lopers medisch is vergaan. Ik sta naast Corrie. Corrie, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe is het met de lopers gegaan wat jullie betreft? Heb je veel werk gehad? Nee, wij hebben niet veel werk gehad. Wij nee. hebben een goede indruk. Wij zien natuurlijk hier en daar wel een loper die niet zo goed meer loopt. Ja. Dat je denkt van nou, die voetjes die willen het niet meer. Ja. Maar van hieruit is het maar 6 kilometer meer en een stukje ja. dat moet ze gewoon nog kunnen. Ja, dus is het dan ook misschien niet dat de lopers die nu voorbij zijn geweest de snelle lopers zijn die het goed gaat en dat de zwaardere gevallen nog komen? Of denkt u van niet? Dat denken wij wel. De ja. zwaarste die moeten nog komen. De ja. mensen die het, het moeilijkst hebben, die lopen achteraan. Ja. En die, die lopen veel langzamer. Die willen ook wel langer rusten. Ja. Die hebben ze ook echt nodig. En die hebben ook onze steun nodig. Al is het wel om ze te motiveren om verder te gaan. Ja. Maar meestal hoeven we niet zoveel niet meer te doen. Het is een, een letseltje dat ze opgelopen hebben. Misschien ja. even iets koelen Of net zoals ik straks zei, een stuk ergens een kussentje tussen leggen. Dat het weer zachter loopt. Ja. En een als klein wondje op hebben gelopen, maar echt blaren prikken dat hoef je hier niet meer. Nee, dat ook is... even voor duidelijkheid, dit is een kleine post hè. Blaren prikken en massage, dat gebeurt natuurlijk hier niet, dat doe je op de hoofdposten hè. Dat doen ze in een, in een ruimte, in een gebouw ja, ja, ja? Ja, ja. en hebben jullie wel een beeld hoe het bij die andere posten is of het daar drukker is als andere jaren of normaal of juist minder nou we hebben een paar mensen gesproken die dus daar actief zijn geweest en die hebben niet gezegd dat het uh, drukker was daar maar die hebben wel gezegd dat ze meer slachtoffers hebben gehad die te koud hebben gehad, die een oh, beetje okay. onderkoeld waren. Ja, want wij denken eigenlijk als kijkers en als uh, buitenstaanders en toeschouwers oh ja. ideaal weer voor te lopen, maar misschien is dat toch niet het geval, of wel? Het is dus eigenlijk wel... Maar ja. als je een beetje te licht gekleed bent, het is vannacht echt koud geweest, ja. dan worden de benen en misschien zelfs op de romp wel een beetje te koud. Okay. En als ja. het vannacht of het helemaal koud wordt, dan kunnen de hersentjes niet meer zo goed werken. Right. En dan moeten we proberen te voorkomen. Ja. Oké, okay, nou dan misschien nog een laatste tip voor de lopers die meeluisteren via de radio. Vanuit uh, jullie voor de lopers die nu uh, de laatste kilometers moeten lopen. Een laatste tip. Een laatste tip. Voor het stukje van hier naar daar. Ja. Gewoon lekker, gezellig en blij zijn dat je het laatste stukje mag doen. En genieten van gewoon. Hè? Gewoon genieten. En de hier, dit sfeertje, dat uh, helpt je wel om in de moe te komen. Hè? En die ja? laatste kilometers, dat kan dan ook nog wel. Gaat dan vanzelf. Dat gaat dan vanzelf. Oké, okay, hartelijk dank en veel succes ah, ja. nog met de laatste uurtjes hier Dankjewel. Uh, voor de post. Dank je wel. Okay. Nou, je hoort het. Gewoon lekker genieten van de laatste kilometers naar de finish. En dan uh, loop je als het ware vanzelf. We gaan terug naar de studio. Goed, dankjewel. René was dat uh, bij de EHBO in, uh, in Kaatsheuvel. Allemaal hier live op Langstraat FM en Langstraat NL. Ja, en ik ja, mijn droom is een klein beetje uitgekomen vandaag. Want uh, ik zit ook op Langstraat NL. En ik, mag, ja, ik, ik zat er al natuurlijk met Erik in de regio. Maar ik zit er nu ook en ik mag ook liedjes draaien. Dus daar moet ik even lekker misbruik van maken natuurlijk. Het leven kan elke dag toch zo mooi zijn ah, ah, ah. Maar alleen als de zon in jouw hart schijnt Het ah, ah, ah. is niet altijd rozengeur, geef het leven toch een kleur Waar de wereld je ook bent Zorg vooral wel wat, dan weer dit en dan weer dat. Niemand weet wat vandaag jou weer brengt. Elke dag is een fiesta. Het is een feest voor jou en me. Stel aan zo is het leven. Want een lach dat maakt je blij. Overgeet je gewoon al die zorgen. Leef vandaag en denk nog niet aan morgen. Het is niet altijd rozengeur, en het leven toch een kleur waar de wereld je ook bent. Vooral wel wat, dan weer dit en dan weer dat. Niemand weet wat vandaag jou weer brengt. Elke dag is een Het is een feest voor jou en me. Zeg laat niet, zo is het leven, want een lach dat maakt je blij. Dit is een feest voor jou en mij. Zeg la vie, zo is het leven. Want een lach, dat maakt je blij. De Fransbouwer en Understress. Hey. Nou, we gaan weer snel uh, naar het verslag toe. Ik weet niet wie ik heb. Ik geloof René of Arno. één van de twee. De van de langste ja, René, goedemorgen. We staan hier nog steeds in Kaatsheuvel. Ja. Met een bijzondere loper, nummer 1000. Dat is sowieso al bijzonder. Maar het is ook bijzonder dat we de wethouder uit uh, Waalwijk, uh, meneer Bakker, uh, uh, bij ons hebben. Hoe is het uh, tot nu toe gegaan? Ja, toch lang. Ja. <laughs> Uh, we hebben natuurlijk, ik heb natuurlijk van de zomer veel gelopen, hè? Ja, ja. Uh, maar dat zijn natuurlijk etappes van, uh, van uh, tussen de 25 en 35 kilometer in. En uh, wel uh, op en neer, dus anders als hier vlak, maar dan merk je toch wel dat 80 kilometer achter elkaar, dat is toch wel een aparte uitdaging. Ja, ja. Want, uh, en dan, s'nachts erbij natuurlijk. S'nachts erbij. Ik, uh, ik kan kennelijk weinig even heel slecht tegen s'nachts lopen. Ja. Ik heb ontzettend veel slaap gehad. Uh, maar fysiek gaat het eigenlijk best wel goed. Fysiek uh, kun je wel merken dat ik veel kilometers... In, uh, ja, je had goed getraind deze zomer, dat hebben we allemaal meegekregen. In, in Noord-Spanje, ja. naar uh, ja. De Santiago. Ja, Santiago, een stukje daar voorbij, dus ik ben goed ingelopen. Dat uh, merk je ook wel, want ik heb eigenlijk niet veel last van mijn voeten of zo. Ja. Zeg, je loopt ook voor het goede doel. Wil je daar nog iets over vertellen? Nou ja, het inloophuis Toon. Hè. Ik was daar een half jaar geleden opgekomen in het kader van een vriend van mij die is overleden. En daar heb ik een afspraak mee gemaakt om die hele tocht door Spanje te gaan lopen. Ja. Daar is dit achteraan gekomen. Het inloophuis blijkt ook het goede doel te zijn later Zeker. voor de 80 van de Langstraat. Ja. Op zich heel goed. Ja, en een, een doel waarvan ik ook... Ja, privé, maar ook vanuit mijn eigen professie uh, wel van weet hoeveel dat met uh, mensen kan doen. En hoeveel ja. het, voor het voor mensen doet. Ja. Dus, uh, en wel afhankelijk van giften van de mensen. Dus uh, ja, die oproep heb ik graag gedaan. Ja, ja we kennen natuurlijk het uh, inloophuis stoongoed. Maar ze gaan ook verhuizen en daarom uh, hebben ze toch ja. ook uh, meer geld weer nodig. Dus uh, een mooi goed doel voor de 80 maar ook voor ja. jou uh, persoonlijk. Ja. Ja. Je loopt niet alleen hè? Nee, ik loop niet alleen. Ik uh, loop met een Amerikaanse, Becky Story. Ik heb haar uh, ontmoet in, uh, in Spanje tijdens die tocht. Ergens uh, na twee weken of iets dergelijks. Uh, zij uh, heeft diezelfde tocht als ik gelopen. Overigens samen met haar vader uh, voor het grootste deel. En uh, ja, ik heb haar verteld van deze tocht. En uh, ja, toen wilde ze eigenlijk hem ook gaan lopen. Dus uh, nou. ze is hier. Ze is overigens ook wel aan het uh, afstuderen in Nijmegen. Ze was nog nooit in Nederland geweest. Maar uh, ze, wij kwamen ook in contact omdat ik Nederlander bleek te zijn. Ja. En zij zei, nou dat is toevallig, want als ik klaar ben met die hele Camino, dan moet ik naar Nederland toe. Om drie maanden lang uh, ja. iets uh, in, de, uh, in de Universiteit van het Radboud ziekenhuis te gaan doen. Ja. En toen heb ik er een beetje gek gemaakt om deze toch mee te gaan lopen. En ze is mee gaan lopen. Nou, laten we gelijk even kennismaken met haar. Hi. Good morning, should I speak English to you or can Please. can we continue in Dutch? Good <laughs> that's all I got. <laughs> this should be very special for you. How how did you find out that, that you should run this, this, this 80 kilometers through this region? Uh, I was somehow convinced by Ronald <laughs> during the Camino. I'm not quite sure when I agreed to it, but he told me about it and picked me up and brought me here, so I can't say no. I can imagine running hundreds of kilometers through a Spanish region or 80 kilometers through this region is uncomparable. But what's your, what's your impression? Both totally different, but both great events. But this is a lot more fun, I think, with all the music and support and food. Yeah. I can imagine there's a few, uh, a little bit more people along the road uh, in this uh, part. Yeah, just a few. Yeah, yeah. just a few. <laughs> <laughs> okay, um, and what's next? What's next after these two? You will stay in, in the Netherlands for uh, education? Or? Yeah, for three months in Nijmegen. Okay. And then I go home and graduate. Okay. Yeah. yeah. And, and friends forever, I think, uh, running these two uh, big uh, yeah. <laughs> events. Yeah. yeah. Okay, great. Well, uh, good luck in the last five kilometers. That's only one hour and then you're at the finish. Thank you. Great, thanks very much. Ronald, veel succes ja. met de laatste vijf kilometers Dankjewel. en met het goede doel natuurlijk. Gaan en druk, we zien ja. je in Waalwijk en bij de finish. En een aan de mensen om mee te doen met de actie natuurlijk, om geld over te brengen? Nou, dragen. ik denk dat er al heel veel mensen jou ook hebben gevolgd ja. tijdens die wandeling. Heel ja. veel reacties via Facebook ja. en social media. Ja. En uh, natuurlijk, inloophuis loophuis uh, als ja. goed de doel van dit uh, event is ja. bekend. Maar inderdaad een oproep ja, om nou bij dat, te de, dragen. We gaan daaraan bijdragen en men is het toch nog vergeten, is het tussendoor geslopen vandaag dat en ook daarna kans. is dit de kans natuurlijk om. Oké, okay. uh, nou hartstikke is. dank ja.